Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Kasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De PVV, VVD, NSC en BBB moeten de komende tijd met elkaar gaan praten over een nieuw kabinet. Dat is het advies van verkenner Ronald Plasterk. Volgens Plaster kunnen ze niet meteen gaan onderhandelen over een regeerakkoord... waar ze dus eerst moeten hebben over de grondwet. En dan vooral in combinatie met het partijprogramma van de PVV. Politiek verslaggever Marleen de Roy over hoe groot de kans is... dat er binnenkort een kabinet is. Nou, het is eigenlijk wel een stapje dichterbij gekomen, kan je zeggen. Want vandaag blijkt dat de partijen, de vier partijen in ieder geval de wil hebben om met elkaar te onderhandelen. Betekent niet dat zo'n rechtskabinet er ook direct gaat komen. Want de inhoudelijke bezwaren die er al zijn sinds de dag na de verkiezingsuitslag, die zijn er nog steeds. En daar moet nog over gesproken worden. De Verenigde Staten onderzoeken berichten dat Israël witte fosfor heeft ingezet in de Gazastrook en het zuiden van Libanon. Witte fosfor is een zeer brandbaar chemisch middel en kan bij direct contact leiden tot verminking. Het gebruik ervan is omstreden, maar niet verboden. Israël zelf ontkent dat het witte fosfor heeft gebruikt. Vorig jaar vielen er bij ongelukken op het spoor vier doden en raakten vier mensen zwaar gewond. Dat blijkt uit het jaarverslag van de inspectie. Volgens de inspectie was het aantal doden en zwaar gewonden niet eerder zo laag. In heel 2022 waren er 21 zware ongelukken op het spoor. Mazzel voor de fans van Alicia Keys in Londen die toevallig op de trein stonden te wachten. De bekende zangeres kroop spontaan achter een piano in het bomvolle treinstation. No. Het spontane stationsconcertje duurde 10 minuten. De zangeres was in Londen voor een groot concert afgelopen weekend. Dan nog het weer vanavond en vannacht. Nog een enkele bui, maar meestal is het droog. Morgen eerst droog, maar in de middag vanuit het zuidwesten weer regen... bij 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij het derde uur van deze Alternative FM. Jou hoort het goed op deze radio, inderdaad. Want Ons Zwijgen is de afdruk van deze derde uur van Krachtstroom, een Amsterdamse band. Um, waarom zeg ik dat? Uh, dat heeft alles te maken met de tekst. Want die heeft Lex Koppolse, uh, een van de, de bandleden, zelfs dus de frontman van de band... ...ergens gezien... ...ontzwijgen vult de wereld met dode vlinders... ...en die zin is vrij vertaald uit uh, het Spaans. En waar is hij die tegengekomen? In 2007 in Nicaragua... ...als graffiti op de muur. En dat is hem altijd bijgebleven... ...en daar is onder meer dit liedje uit uh, geboren. Over ontzwijgen gesproken... ...er wordt niet gezwegen bij... ...de gemeenteraadsvergadering van vanavond... ...voor de mensen die denken van... Hey, ...ik hoor nu een Jaap Koper bij de Alternative FM... ...is er geen raadsvergadering? Jawel, dat is er wel... Maar wel op de televisie. Dus uh, wil je de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort volgen... verwijs ik je naar de televisie. En dat is op de kanalen 40 van Siggo. Digitale tuner moet je het zoeken, maar daar is hij op te vinden. En dan hebben we ook nog 1367 van KPN. Uh, ik dacht dat het een gemeenteraadsvergadering... maar ik zie ineens uh, Karim Elgebali uh, lijkt wel uh, de voorzittershamer uh, nemen... En volgens mij is het uh, gewoon een raadsvergadering en geen commissievergadering. Maar goed, het is wel een commissievergadering. Ik hoorde dus dat het nu een commissievergadering is. Hebben ze die, uh, hebben ze die gemeenteraadsvergadering ineens eruit uh, gekipperd lijkt het wel. Maar goed, ja, ik, uh, want ik vond het wel raar dat er een inspreker op een gegeven moment daar uh, bezig was. En ja, dan moet je bij de gemeenteraadsvergadering, moet je dan volgens mij dat ook een beetje aanvragen. Bij een commissievergadering uh, kan dat uh, gewoon uh, wel uh, weliswaar beter Jij zit nee in uh, ja te schudden. Albert, uh, vertel, uh, vertel eens even hoe dat werkt. Want uh, je zit toch bij die microfoon. Hoe zit dat? Nou, commissie... maar jij, jij zit bij, uh, bij de provincie, dus je weet er alles van. Ja, ja, de... ja, ja, bij de commissievergadering, daar kan je dus als betrokken burger inspreken. Dan hmm. krijg je meestal een aantal minuten voor, dan mag je je verhaal doen. Ja. En bij de raadsvergadering, ja, dan mag je op de tribune zitten. En dan is het woord aan de raadsleden en aan de commissie. Aan het uh, college, sorry. Aan het college, ja. Ja, oké. Okay. Want ik zie iemand uh, inspreken. En uh, ik denk van, dat uh, vind ik toch wel opmerkelijk bij gemeenteraadsvergadering Maar goed. Uh, het, uh, nou weet je, het is wel mooi dat burgers de gelegenheid krijgen uiteraard. om te vertellen wat ze dwars zitten of wat ze aan te vullen hebben op ja. beleid. Ja. Uh, dit is even het uh, lokale, uh, lokale oog uh, wat betreft even van uh, deze uitzending. Want ja, uh, tenslotte zenden we uit uh, in Zandvoort. Dus we moeten een beetje ook... Een beetje schakelen in de richting van wat er zich afspeelt in de raadzaal. Um, we gaan nog even één nummer uh, doen. En dan mag uh, dus die weer aantreden. Want, uh, de, want uh, ja, we, we hebben hem toch hier in deze studio zitten. En dit is een single die uh, natuurlijk wel tot de verbeelding spreekt. Want uh, het, uh, ze komt uh, vaak uh, voor uh, deze Tesla Lamers. Maar dit keer is het onder uh, de bandnaam zelf. Onder lacet. En dat uh, is Self-Love. De, de single is alweer twee weken, twee, drie weken uit. Sometimes I ask myself, What the hell is wrong with me? Cause everyone seems to keep up so easily. We'll Freaking sad. van uh, Lasset. Het nummer dat heet Self Love. Waar gaat het over? Want het is ook wel heel erg uh, belangrijk om uh, te melden in dit hele verhaal. Terwijl er weer ergens een knopje ergens, uh, weer afgevallen uh, is. Ik moet even naar achteren lopen, want er, uh, er, is, een, er is een kapje van de, van de schuif achter. Dus ik heb nu met een ijzer ding te maken. Uh, Self Love is een funky en eigenzinnig track met een heartfelt attitude over hoe je van jezelf mag leren houden. Het is een reminder voor, uh, nou ja, in ieder geval voor de, uh, Lasset zelf. En hopelijk ook de luisteraar dat je liever een, uh, iets voor jezelf mag zijn. En dat je zelf op één durft te zetten. En dat, dat alles behalve egoïstisch is. Nou, ik uh, weet niet uh, hoe dat uh, zit met uh, Dusty Stray. Maar er komt nu een uh, toch... Een, een, een, een track aan uh, zoals Men op pot dat heeft omschreven bij de Volkskrant. Van I just want to be loved, loved again. Oef, welkom terug. Dusty Stree die mooie volkieliedje schrijft over eenzaamheid en le devede. Dat is wat, uh, wat uh, onze vriend Men op pot onder meer in de recensie heeft uh, geschreven. Mensen, vier sterren. Dus dat, uh, dat is inderdaad wel een hele, hele hoge score. En terecht ook, want het is gewoon een goed album. En uh, hij zit er klaar voor. En toevallig gaat uh, een van die uh, liedjes... Nou, misschien een beetje over de Luddefe Over het, het nummer wat hij nu gaat laten horen. En dat is het uh, nummer I Thought About You van Fireplace. Mm -hmm. you thinking about him again I thought about where your mouth has been I say there's nothing wrong but there's a whispering telling me I cannot pretend Though you try look me in the eye and promise there's no one but me. I thought about you thinking about him again, and I think that we'll just have to wait and see. Very short. Very short, ja. Yeah. Very short track. Van, uh, van Dusty Stray. Uh, maar uh, we, hebben, ja, we zouden niet uh, uh, Alternative FM zijn. Als het uh, ook een beetje vrede op de aarde is in dit, in dit opzicht. En daarom uh, schuift Albert een klein stukje naar de andere kant met die camera. Dat vind ik wel leuk. Want dan kan de kerstboom uh, er ook nog uh, bij. Want het is ook een echte kerstsong. Die Dusty Stray hier gaat uh, spelen. En dat is Don't cry. It's Christmas time. In your little spotted glasses with Santa's on the sides, we try to drink tequila, eggnog and wine. And throughout our conversation I'd look over at your face And thought I'd caught you wipe a tear from your eyes Don't cry, it's Christmas time Got this far this, <laughs> got this far this evening, so let it go by I know you're no believer, and neither am I But please don't cry for me at Christmas time Try not to remember how depressing last December had been Just for tonight And focus on the fact that I am back here in your kitchen again And for now we're all right. Don't cry, it's Christmas time Got this far this evening, so let it go by I know you're no believer and neither am I So please don't cry for me at Christmas time Nothing de vraag of die kerstboom natuurlijk ook een beetje goed in beeld is uh, gekomen uh, kijk even nou al, het ja, ja, ja, ja, dat, dat is dus gelukt, nou, uh, die zal dan in de samenvatting uh, terug uh, zijn te ja, ja. zien de samenvatting mensen die komt uh, op uh, alteven.nl. elke maandag, uh, er zal dan ook uh, deze samenvatting worden meegenomen in het uh, bericht, kijk, kijk dat, uh, dat is altijd wel heel erg leuk als je dat uh, nog uh, mee uh, kan nemen zo dadelijk gaan wij uh, praten met, uh, met uh, Saskia van de, van de Giezen. En zij is van La en uh, Dat uh, gaan wij uh, zo dadelijk uh, doen. Tussen nu en een paar minuten, maar eerst hebben we nog uh, werk. En dat is ook nog stevig werk. Ook, want uh, dat is. Uh, en dan moet ik even kijken, waar is mijn pijltje gebleven van, uh, van dit uh, ding? Want anders dan vind ik hem niet. Ook uh, het nummer dat heet Politician van Sultan. You've been lied to, climate change doesn't exist Let's traditions they don't have any respect we are not the privileged but we are the oppressed but Niet of ik het goed uitspreek... maar het is een van de tracks... die uh, terug te vinden is op het album Blueprints. Uh, Tiger uh, Royal. En anders mag Saskia van de Giesel van Le Bochira dat uh, zelf even corrigeren... want ik heb haar toch aan de telefoon. Goedenavond. Het is uh, Tigre Royal. Ja, ah, dat dacht ik al. Ik denk ik zeg het helemaal niet goed. <laughs> het Frans. Uh, tigre Royale. Dus het is een beetje op zijn ja, ja. Frans uh, begrijp ik in dit. Uh, ja, ja, ja. dit. Um, ja, er staat uh, in. Uh, ik heb hem in de uh, beste releases staan van 3 voor 12 Noord-Holland. Daar heb ik hem ja, uh, afgelopen brak. week heb ik hem, uh, meegenomen. Want uh, het album. Want het is uh, de beste releases over november, mensen. En niet van december, want die uh, loopt nog. Um, want het dat album dat heet Blueprints. Uh, Saskia, hoeveelste album is dat al van je van La Machina? Weet je dat? Uh, ja. Goede vraag, hè? De zesde, ja, de zesde langspeler. Ja. Uh, want tussendoor hebben jullie ook nog uh, EP's uitgebracht. Ik uh, zag, yes. uh, zag ook iets met, uh, met, uh, uh, iets met, met traditionals. Uh, wat, wat jullie toen uh, hebben gedaan... Een EP? Dat was onze kerst-EP. Zie je? Ja. Ik, had, ik had een uh, kerstnummer. Ik dacht ik ga een kerstnummer schrijven. Ja. En, uh, maar volgens mij werd het veel te alternatief om opgepakt te worden als kerstnummer. Ja, maar dus, uh, we hebben hem wel gedraaid hier uh, destijds. Oh, leuk, kan ik me ja. nog herinneren. Dat is een tijdje terug alweer. Maar uh, vond, ja, ja. ik vond hem best wel heel goed in elkaar steken hoor. Die EP. Oh, tot, Met, ja, ja, ja. Dus, uh, maar goed, deze Blueprints is alweer uh, weer een tijdje uit. Dat is uh, een maand geleden. Uh, zijn jullie daar nou ook drukdoende mee bezig met dat, uh, met dat hele verhaal? Hoe bedoel je? Nou, gewoon uh, onder de aandacht te brengen. Dat, dat bedoel ik. Ja, ja, ik vooral. Ik doe dat. Um, het is heel erg druk aan mij. Het is echt heel erg druk. Ja. Omdat ik uh, ook allemaal, uh, uh, nou ja... Online interviews moet doen en zo. Ja. En uh, een ontzettend echt uh, overweldigende respons, eigenlijk. Dus dat is heel erg tof. Ja, wat, wat, wat, wat zijn zoal de reacties op dit album van Labashida? Nou, dit is best wel bijzonder. Ik ben heel hard bezig geweest toen dat het album af was. Het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Uh, want we hebben het uh, in juni afgemixt. Dus echt heel, heel, heel, in, in heel korte tijd gemaakt ook. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik van... ik wil heel graag dat er echt wat met het album gebeurt. Want met uh, corona is ons volger... Album eigenlijk een soort van... Uh, ja, toch weggevallen. Waar ook heel veel blogs zijn zo... Uh, die er gewoon vanwege corona waren die niet actief en zo. Mm. Dus uh, het was heel moeilijk toen aandacht voor een album te krijgen. En uh, ik dacht ik wil het dit keer goed aanpakken. Dus ik ben echt al ruim van tevoren voordat het album kwam... heb ik uh, allerlei uh, tijdschriften aangeschreven. En uh, daar komt dus echt uh, komt bijna elke dag een recensie uit nu, geloof ik. Ja. En, uh, dus dat is wel echt heel bijzonder en... Uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen op de radio. Ja. Maar ik vind het wel heel erg gaaf dat mensen het echt als een vernieuwend album zien. Dat uh, raakt me wel. Ja, nou dat vind ik eerlijk gezegd ook. Want uh, er zitten nou ja, ook hele elementen in die mij een beetje terugdoen. denken aan de tijd dat uh, de Engelse postpunk nogal erg in trek uh, was. Uh, waarom ik uh, nu dat nummer Tiger Royale heb uh, gedraaid... Weet ik inmiddels weer. En waarom? Want ik heb het zelf ingezet uh, in dat beste releases overzicht. Tiger ja. Royale doet zelfs denken aan Shiyushi en de Benchies. Ja, dat is het grappige. Dat ik dat, die naam ook heel vaak hoor opduiken. Ja. Uh, maar ik ben denk ik een heel ander soort zangeres. Ja, dat is, dat is het wel. Maar uh, qua stijl uh, schuurt hij uh, toch wel uh, in de richting uh, van uh, Shiyushi en de Benji's. Het is niet uh, bewust hoog gegaan. Nee. Het is gewoon maar dat ge dat... ontstaan. Ja, maar dat gebeurt vaak, denk ik, hè, met, met uh, dit soort dingen. Ja, ik ja. vind het wel heel leuk. Ja, maar uh, ken jij Suzie en de Benji's uh, het, ja, uh, het werk? Maart. Ja, dat uh, lijkt mij wel. Als je in het alternatieve <laughs> rock en push postpunk-circuit uh, uh, zit, dan moet dat uh, wel heel erg... Ja, uit. wel vond je nog natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar ja, er zitten nog meer uh, dingen in, want, want jij bent zelf uh, van huis uit ook een uh, violiste en die, ja, uh, die is viool die is er ook uh, weer op uh, te horen hè, op het album. Ja. Waarom, ja. waarom die viool? Wat, uh, wat is daar nou zo bijzonder aan om juist dat instrument te gebruiken bij jullie muzikale arrangementen? Nou, mensen vinden het live heel erg leuk. Uh, maar ik kan het live niet altijd zoveel inzetten als ik wil, omdat ik ook gitaar speel. Uh, maar het grappige is dat bijvoorbeeld Home, een ander nummer van de plaat of van het album, we hebben hem ook op CD uitgebracht, maar um, dat was eigenlijk eerst een vioolriff. Want ik dacht, um, laat ik maar weer eens een nummer op viool schrijven. En daar heb ik toen weer een gitaarriff over geschreven. Ja. En dat was het begin van het nummer. En er zit nu helemaal geen viool meer in. Dus... Um, het is ook leuk omdat je dan heel anders moet denken natuurlijk. Als je vanuit een viool componeert of je gaat lage viool over een, over een gitaarpartij schrijven. Dan mm. geeft er een heel nieuwe ruimte aan. Um, in het eerste nummer zit, uh, zit viool um, uh, zitten een aantal violen. En ik heb dat, uh, die partij geschreven door Loopstation te gebruiken. En daar de gitaarpartij in te uh, spelen en daar weer over te uh, over, uh, weer lagen overheen op te nemen. Ja. Om zo op ideeën te komen. En dat heb ik later in de studio live ingespeeld. En daarna hebben we dat, die partij... Over een, uh, door een versterker gehaald... om het kapot te laten klinken. Hm. Dus, uh, dat kapot is beetje... te laten bekend, klinken? Dan... Dat, ja. dat, dat, dat kapot te uh, laten klinken... dat klinkt mij ook uh, ergens bekend in de oren. Want ik weet dat Francis Alban Black... Oftewel Frank Bond, die erachter uh, zat... die had het uh, nalatenschap van Frans de Blaak... en die had een, or, uh, ja, een soort uh, harmonium... wat ontstemd was. Uh -huh. En uh, de uitspraak van die Frans de Blaak was... van als het kapot is, mag het ook kapot klinken. Is dat uh, bij jou eigenlijk ook het geval of niet? Nee, het heeft meer met uh, de werking van het nummer te maken... Hmm. en wat we ermee willen uitdragen... of ja, het sfeer van het nummer. Um, het moest... Moest niet zo mooi klinken, zal ik maar zeggen. Ah, dus, ah, ja. ja, ja. uh, het is een beetje dwars. Zijn die eigenlijk ook dwars als Labyrinthe zijn? Nou, als mens valt het best wel mee. Ja, ja. <laughs> ja maar als muzikant maar, bedoel ik dan. Uh, um, nou, we zoeken graag de grenzen op van de muziek. We hebben ook heel brede muziek uh, ja. Um, ja, voor mij zit er ook niet zoveel uh, verschil in die zin. Uh, tussen bijvoorbeeld klassieke muziek of rock of zo. Het gaat natuurlijk allemaal over composities. <laughs> dus uh, dat is niet per se dwars, denk ik. Maar meer nieuwsgierig zijn of zo. Ja. Nou ja, de nieuwsgierigheid is denk ik ook wel de basis om juist denk ik, dingen uit te proberen. Toch of niet? Ja, ja. ja. ja. Um, over nieuwsgierigheid gesproken. Want hoe zijn jullie op het idee gekomen om marimba's cello en contrabassen te gebruiken? Want ook die instrumenten zitten erin. Nou, die, uh, die arrangementen zijn ook heel erg Arnas creatie. Um, uh, Bas heeft, de drummer heeft die uh, Marimba ingespeeld. Die kan hmm. Marimba spelen, wat natuurlijk ook heel erg tof is. Um, maar Arna had het idee om een echte Marimba te, uh, te huren, want hij had op keyboard uh, die partij geschreven. En hij dacht, het is gewoon heel erg mooi als het dan met een uh, Marimba gespeeld wordt. Maar um, hij luistert zelf ook veel met jazz en met Tom Weets en zo. Dus er zit natuurlijk ook veel uh, Marimba in. Dus dat is ook een instrument wat hij heel erg uh, tof vindt. Op de vorige plaats hebben we veel met orgels gewerkt. En we vonden het ook gewoon leuk om weer gewoon andere dingen te proberen. Hm. Ja, en ligt gewoon, Dat is gewoon uh, Baswist een styliste uit een ander project. En, uh, uh, of die, die heeft, die heeft, hij, hij heeft dus gevraagd om mee te doen en... Um, de cello is natuurlijk een prachtige laag onder een viool. Hm, hm, ja, ja, dus, uh, zo kom je op uh, Dat is idee. Dat ja. Ja. ja. En de Contrabas uh, met Renato hebben we ook een periode samengewerkt. En... Uh, um, ja we vonden bij dat bij, uh, bij de nummers waar hij meegespeeld heeft leek, uh, leek het ons mooi om een erin te hebben ja dan vind ik uh, die titel van het album Blueprints uh, natuurlijk uh, niet zo verkeerd eerlijk gezegd met alles wat, uh, wat jullie laten horen aan geluiden oh ja ja een ja, blauw druk um, goed nog even voor de mensen die het allemaal willen weten waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web uh, ja we hebben um... Uh, door DistroKit dus, dus, waar zitten we eigenlijk op alle digitale platforms ja. en uh, we hebben ook een eigen website uh, we willen natuurlijk graag dat mensen naar de eigen website gaan um, en we zitten ook op Bandcamp dus als, als mensen leuk vinden om het allemaal te bestellen kun je het ook direct via Bandcamp uh, stellen ja. um, en we zitten ook, uh, we hebben ook filmpjes op YouTube staan, Er komen nog nieuwe videoclips op het album uit maar dat duurt nog even, want die zijn in de maak uh, is dat een goed antwoord op je vraag? Helemaal goed. Ja, toch? Ja, ik, ja. ik vind het uh, hartstikke goed. Uh, we gaan nog iets uh, laten horen. Er is een soortenbind van Focus track uh, geworden bij Indiexel. Dus wij doen dan, uh, daarna het braaf aan mee. En dat is het nummer Sparkle. Hier is Labasida van het album Blueprints. Friends For what they're worth, the light comes down You're insecure and we all seem to be slowly drowning Nothing ever falls around me All I see are fading lights As life is quickly passing by But I know i won't have to try reach out to me from time to time we were always overcompensating Yeah, if I don't do this now, then I know I never will. You're on the private night and your palsy for the kill. Everywhere. You're on the party night and you're bouncing for the kill. He's a corner of the loose, a corner of the loose een band uit West-Friesland. En West-Friesland... Uh, dat ligt uh, zeg maar... zo'n beetje tussen Medemblik, en Enkhuizen... die kant uit, Horen, dat is een beetje de plek. Daar komt deze band uh, vandaan. No offense, Cougar on the Loose. En uh, ze hebben uh, mij uh, weten te bereiken van... Uh, van joh, kan je daar wat, uh, wat leuks mee doen? Nou, dat uh, laten we sowieso op de radio horen. Daarvoor hoorde je trouwens Sparkle... van uh, uh, Labashida. En nou krijg ik net een uh, bericht. Dat is ook wel leuk voor... Jonathan, die inmiddels alweer aangeschoven is. Want mijn radiocollega, de heer Kees Meijsen... die is alweer bezig om een lijstje te gaan samenstellen... van, uh, van iets wat hij dan uh, per maand uitzendt... Uh, bij de vrienden van de lokale omroep van Volendam, Edam. Oh. Elke maandag tussen 7 en 8. Alleen Kees doet het één keer in de vier weken. Komende maandag zit hij er wel, trouwens. En wat uh, krijg ik in mijn WhatsApp... Anymore! En heb je een straks? Heeft hij in het lijstje van hem opgenomen? Nou, woehoe, woehoe. Uh, Dan heb je toch wel wat uh, teweeg gebracht uh, vanavond, super. hè? Ja, toppie, toppie. ja dat, dat is wel, uh, wel leuk. Tenminste, of hij daadwerkelijk ook uh, dan nog uh, verder gepromoveerd wordt. Maar het is in wording. Dus, okay, dus, uh, super, dus je hebt al wat, uh, wat neergezet. Um, overigens, wat vond je van je derde verschijning hier uh, bij ons uh, in het uh, programma? Het, uh, ook gezellig, zoals ja. altijd ja ja ja en ja met de kerstbomen is het iets anders hier <laughs> ja ja ja ja. <laughs> And, uh, yeah. ja ja wat wou je zeggen oh nee nee ja de uh, yeah, kerst het is nu kersttijd hè ja, direct ja. na Sinterklaas is ja dan begint het al oh, bam oké okay. ja, <laughs> ja nou, Sinterklaas is uh, de de hiele en, uh, en we kunnen overgaan uh, naar de kerst maar heb je zelf ook iets met kerst ja zeker ja dat is uh, ik ik, ik doe Weet je, ik, ik heb uh, een Nederlandse vrouw... en, ja. uh, en zij doet altijd Sinterklaas uh, met de kinderen... en ik doe altijd Kerst met de kinderen, zeg maar. Ah, zeg maar, mijn, dus het is dus een beetje... Zeg maar. Maar, uh, maar dat is voor, uh, voor iemand van, van jouw uh, afkomst... is het natuurlijk wel een gek, uh, gek idee toen je hier, uh, toe hier in dit land kwam. Wat doen die gekke Nederlanders nou? Voor uh, Sinterklaas bedoel, ik. Ik. Ja, bedoel oh, ik. <laughs> ja, dat bedoel ik. Zie ja, je zo'n ja, ma ja, zo ja. mafkees met een mijter en een staf lopen... je denkt dan ook van... Nee. Ja. ja, prima. Ja. <laughs> dus, uh, ja. Ja, dus, ja, we zijn wel doorge, door, doorgegaan. Ja, oké, oké, oké. Ja, ja, ja. ja. ja. Um, even nog over het album, want uh, alle gekheid op een stokje. Uh, fireplace. Uh, hoe ben je aan die titel gekomen eigenlijk? Uh, ja, het is niet zo uh, ingewikkeld. Uh, ik, ik zat uh, letterlijk. Op de, uh, wij, wij hebben een, een nieuwe uh, uh, Fireplace uh, uh, gekocht, zeg maar. Hm. En, uh, Hard, open Heart, ja, ja, ja. Uh, net voor de lockdown, weet je. En dat was heel handig. Uh, ik, ik heb veel liedjes uh, uh, geschreven aan het, het moment dat ik was aan het kijken. De vuurtjes, dus ja. Uh, ja vuurtje in de Open Heart, dus dat was... Uh, Is dat daar was ook het, het merendeel van de liedjes uit ja, ja, uh, ontstaan? Ja, ja, ik bedoel, ja, het, het, het, het klinkt een beetje stom, maar ja, het was echt... Ik zat net, letterlijk... Bij de, fire, bij de, uh, bij de Oma, hard En ja. ik dacht, oké, okay, ja, oh, Fireplace, een liedje over Fireplace. Ja, en dan andere dingen, ja, natuurlijk ook. Maar, maar de Fireplace liedje idee was ja, gewoon ja, in het first zelf daar. Opeens. Ja, ja. Helemaal directe uh, inspiratie, zeg maar. Ja. <laughs> um, we vonden het weer hartstikke leuk uh, dat je weer uh, geweest uh, was. Ik ook, dank u dankjewel. Ja. En wellicht uh, tot een andere keer weer. Oké, okay, vierde keer. Ja, dat, yeah. die zal gerust nog een keer komen. Maar we gaan weer even nog verder met een stuk muziek te laten horen. Hier is Burning Bridges van Femke. tegengekomen, maar ik uh, vond hem uh, ergens de moeite waard dat ergens uh, ben ik tegengekomen bij uh, vriend Kojo Vergeer, want uh, die doet uh, nog wel eens op zijn uh, Facebook profiel de uh, Daily Dutchie. En daar uh, heb ik dit, uh, ben ik dit tegengekomen. Lekker toegankelijk nummer overigens. Uh, dat is niet het uh, laatste van vanavond. Want uh, dat is nogal uh, erg uh, ruig. Uh, uh, zeg maar gerusttevig. Want uh, zij was een van de mensen die in de popronde deel uitmaakte. De plek waar de jongens van Hoefs helemaal te gek op gingen. En dat uh, was bij dat optreden van de popronde in Haarlem. Johanna Jorgoe. Deze sluit deze alternative van 7 december af. Volgende week zijn hier in de studio Sven Ros en Sterre Welding. Dus volgende week weer live muziek. Ik spreek je volgende week weer. En hoor je dit maandag terug is dit een mooie aansluiting. Want maandag na 9 uur hebben wij dan uh, vriend Marcel van Kuik met Play It Loud.